Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is witte rook in Den Haag. Meneer Wilders, er is een akkoord. Ja, ik ben heel blij. Het kabinet kan weer even door. Ze hebben een akkoord bereikt over de voorjaarsnota. PVV, VVD, NSC en BBB zaten sinds gisterochtend bij elkaar om het eens te worden over het miljardenplan. Er komen al wat dingen naar buiten over wat er is afgesproken. Zo zegt PVV-leider Wilders bijvoorbeeld dat de sociale huur dit en volgend jaar niet verder omhoog gaat. En VVD-leider Jessel Gus zegt dat er meer dan een miljard euro naar defensie gaat... Maar waar het geld vandaan moet komen, dat weten we nog niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, blijkbaar moet het nog uh, door de ministerraad morgen. Uh, blijkbaar kan daar alleen besloten worden hoe dit precies betaald gaat worden. Dus wat we nu hebben gezien zijn vier partijleiders. Die hebben verteld wat zij allemaal voor elkaar hebben gekregen. En hoe zij er allemaal voor gezorgd hebben dat het leven van de burger aantrekkelijker wordt. Alleen de andere kant van het verhaal, namelijk waar die burger dan feitelijk uh, moet gaan betalen. Want dat er betaald moet worden, dat staat ook vast. Dat gaan maar vandaag nog blijkbaar niet horen. Een Duitse arts die sinds afgelopen zomer vastzit omdat hij patiënten zou hebben vermoord... lijkt nog veel meer slachtoffers te hebben gemaakt. Eerst werd hij verdacht van vier moorden... maar inmiddels is dat opgelopen naar vijftien... zegt correspondent Gien Balduk. Deze Johannes M. Die diende eigenlijk ongevraagd verdovingsmiddelen toe. En als de, zijn patiënten dan verdoofd waren... dan ging hij over op dodelijke medicatie. En in een aantal gevallen ging hij vervolgens ook over op brandstichting... om vervolgens de hele gang van zaken te verhullen. En eigenlijk is hij daarmee tegen de lamp gelopen... want vier keer brand bij... De, patiënten met dezelfde dokter, dat viel natuurlijk op. Nog altijd worden er lichamen opgegraven om onderzocht te worden. Mogelijk ligt het aantal moorden dus nog hoger. En de politie heeft bijna 1 miljoen euro gevonden in tassen in Nieuwegein. Ze zagen een auto verdacht rijden en besloten die te volgen. In een woonwijk zag de politie toen dat twee mannen een grote tas uitwisselden. Toen ze die controleren, leerden, zaten er dus veel stapels bankbiljetten in. Het geld is in beslag genomen. Hoe de mannen aan de biljetten kwamen, weet de politie niet. Het weer is een druilerige, grijze middag en het blijft wisselvallig. Morgen in het oosten veel bewolking met soms wat regen. In het westen droog met af en toe zon en het wordt dan 11 tot 14 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam... de AT Noord richting Utrecht. Voor de Zeeburgertunnel is de vertraging een kwartier. Wat komt er een ongeluk? Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Natuurlijk ja, zijn we indianen ons eigen weggegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ben ik je weer gevonden en laat ik je niet weer gaan, we komen samen uit een samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken omdat ik steeds ben blijven komen dat het nog zo bij zal komen, ben ik blij dat ik je niet verkeerde. Ja, welkom terug voor de tweede uur. Dit was Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben van Joost Nuissel. Ja, en ik ga door met Céline Dion. Because you love me. For all those times you stood by me. For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right forever. Tuesday's. Geen zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet. Dankzij de wegelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met Sporty Tuesdays. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de blauwe tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot zaalvoetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportinstrui is gratis voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En je hoeft je ook niet van tevoren aan op te, te melden. Aan te melden, sorry. <laughs> Ik ga door met BZN. Mon amour. Veel mensen vinden het lastig om officiële formulieren in te vullen. Geen nood. Kom naar de formulierenwerkplaats in de bibliotheek of in het Pluspunt Centrum. Hier krijg je gratis hulp en staan vrijwilligers klaar om samen met jou het formulier in te vullen. Je kunt binnenlopen zonder afspraak. Elke maandag van 10 tot 12 uur in de bibliotheek in de Blauwe Tram. En elke woensdag van half 10 tot 12 uur in Pluspunt, Zandvoort Noord it must be have been love Roxanne Ricky Fallons was een Welsh zanger die vooral bekend werd door zijn hit Tell Laura I Love Her uit 1960. Het nummer was een dramatische liefdesverhaal over een jongen die omkwam tijdens een stockcar race. Wat hem tot een van de eerste teen tragedy songs maakte. De bereikte de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk en werd een internationale hit. Velance werd geboren als David Spencer in 1936 in Wales. En na zijn muzikale succes bleef hij actief in de muziekwereld. Maar hij bracht geen grote hits meer uit. Hij, verleed, hij overleed op 12 juni 2020 op 83-jarige leeftijd. Als je meer wilt weten over zijn muziek of invloedrijke popcarrière, laat het me dan weten. Dan ga ik er eventjes voor u kijken. Hier is Tell Laura I Love Her, Ricky Vellens. Laura and Tommy were lovers She wanted to give her everything Flowers Presents And most of all wedding ring he saw a sign for a stock car race a thousand dollar price read. he couldn't get work on the phone so to her mother tommy said tell laura i love her tell laura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 For he lived and died alone in the chapel. She can hear him cry. De De zondag is voortaan zindag in het paviljoen van Huizen in de Duinen aan de Herman Heijemansweg. De activiteit is elke eerste en derde zondag van de maand van half elf of elf uur tot twee uur middags. Er kunnen spelletjes worden gespeeld, bijvoorbeeld Rummy Cup of kaarten. Er wordt vers gekookt, een warme twee-gangen lunch. De prijs is 10 euro inclusief een kopje thee, koffie vooraf, de zand voor pas. Geeft u 10% korting? De activiteit is dus niet meer in pluspunt. De deelnemers moeten zelf vervoer regelen. Bijvoorbeeld de regiotaxi. Ik ga door naar een Duits plaatje. Marianne Rosenberg. Ik ben Wido. Laat weer beginnen op 24 april aanstaande. Op elke derde donderdag van de maand gezellig samen op stap met de Scootmobiel. Om 1 uur verzamelen bij Pluspunt onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna gaan ze een gezellige tour van 13.30 uur, dus van half 2 tot 4 uur. De kosten 3,50 per persoon. De eerste keer is helemaal gratis. Opgeven kan via de balie van Pluspunt 5740330. En voor meer informatie neem contact op met Marieke en dat is m. Langeveld.plus.zandvoort.nl. En het is donderdag 24 april. Ik ga even kijken wat we nu gaan draaien. The Backstreet Boys, I'll never break your heart. Baby. I know. Zwijmelen met de Betsy Boys. We gaan door met Golden earring, maar de oude Golden earring. Sound of the Screaming Day. Time is 5:6 en go. Now I feel alone and lucky. I get in my car and drive into the fields. Where I had to work to get my money. But listen, listen, now oh listen. And this is the sound of a screaming day. Oh, that's a screaming day.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 Met de oude naam van Coldening bedoel ik eigenlijk... dat Barry Heen nog niet de zanger was, maar dit was Frans Kalsenberg. Op het Glashuisplein zijn ondanks tien bloembakken geplaatst. Het plan was eerst om er bomen te planten... maar door de vele kabels en leiding in de grond bleek dat niet haalbaar te zijn. De plantenbakken met sierheestels zorgen hier nu ook voor extra groen. De speciale bakken zijn robuust uitgevoerd en ze zijn mobiel. Bij evenementen kunnen ze verplaatst worden... De vergroening op het Gasthuisplein is onderdeel van het actieplan Groen. Waarin is afgesproken dat er meer groen in de openbare ruimte moet komen. Bette Midler, The Rose. Some say love, it is a river that draws. Wil jij mensen helpen? Vind je het leuk om anderen te ondersteunen? Wij zoeken vrijwilligers die inwoners van Zandvoort kunnen helpen met... vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen, kleine klusjes in en om het huis... en tuinwerkzaamheden. Lijkt een van deze functies je interessant? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner... en dat schrijf je h-o-h-n-e-r-at-plus-zandvoort.nl...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 Gezellig niet naar beneden.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 naar huis en o, oh, wat gaat de tijd zo snel? Gisteren nog zag ik haar voor het eerst, plaatselijk hier in mijn armen. De oom mag zijn in mijn ogen blijft hij altijd klein paasdagen, dan denken we natuurlijk weer aan de Matthäus Passion. En dat is van Van Bach. En we hebben een uitvoering van het Residentiekoor Sinfonietse Orkest Haarlem... onder leiding van Martin van der Brugge. En het is vrijdag 18 april... en het is het Sint Agatha-Kerk Grote Krocht 45 in Zandvoort. De aanvang is 8 uur en de kerk is open om kwart over zeven. De toegang, daar nou moet ik even goed kijken, is 25 euro... Maar dan heb je ook een hele avond prachtige muziek. House for Sale, Lucifer. The sun. Natuurlijk met het beste en het mooie zong van Maggie. Ja, inderdaad, prachtig. En op de drum, juist, dat was ook een hele bekende vroeger. Kennen u hem nog? Artiest in het licht. Del Shannon, geboren als Charles Whedon Westover... geboren in 1934... die verwierp een grote bekendheid met zijn hit A Runaway in 1961... Na enkele platen nam zijn populariteit in Amerika af, maar in Engeland was Shannon een sensatie. In 1964 was hij de eerste artiest die het nummer van de Beatles coverde met From Me to You. Ik heb gekozen voor Del Shannon met Runaway. Is my story Die man achter de drum, dat was natuurlijk Henny Huisman, hè? de baas van Snuitje. Ik was me even kwijt. Maar ja, vanzelf komt het weer, hè? Het, het valt weer eventjes. En hier is de Diarrhage: Brothers of Arms. The home is the lone. Het was echt de lange versie van Dire Space Brother in Arms. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dit was het weer voor deze week. Volgende week ben ik niet live aanwezig, maar ik heb wel een programma gemaakt voor u. Een paar dagen gaan we met de Paas er dus uit. Maar die week erop, dan ben ik gewoon weer live in de studio. Ik wens jullie een hele fijne Paasdagen. Gezond, niet te veel eieren, want dat is, uh, het schijnt ook niet gezond te zijn. Maar in ieder geval een heel fijn weekend en graag tot dan ik weer een beleid ben.